Laat ons deze dienst aanvangen door met elkander te zingen uit Psalm 45, het tweede vers. Gort, Gort, o oh held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet en strijde: vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. Rijd zegerijk in uw heerlijkheid op het zuivere woord der waarheid. Rijd voorspoedig en heer zal onrechtvaardig en, en moedig. Uw rechterhand zal het goddelijk rijk behoen en in de krijg geduchte daden doen. Het tweede vers van Psalm 45. Aan u zal worden voorgelezen uit het boek Genesis, het 49 e hoofdstuk, van vers 1 tot en met 13, Genesis 49. Daarna riep Jacob zijn zonen en hij zeide, Verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Kom tezamen en hoort, gij zonen Jacobs, hoort naar Israël, uw vader. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Snel afloop als der water, gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Want gij hebt uw vaders leger beklommen. Toen hebt gij het geschonden. Hij heeft mijn bed beklommen. Simeon en Levi zijn gebroeders. Hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn heer worden niet verenigd met hun vergadering. Want in hun toren hebben zij de mannen doodgeslagen... En in uw moed wil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toren, want hij is heftig en hun verbolgendheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Juda, gij zijt het, U zullen uw broeders loven, uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Hey, Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich. Hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken. noch de wetgever van tussen zijn voeten. Totdat zielen komt. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok. En het vuile zijn er ezel in aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleed in de wijn. Zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn. En wit van tanden door de melk. Zebelon zal aan de haver der zeeën wonen. En hij zal aan de haven der schepen wezen. En zijn zijde zal zijn naar Sidon. Onze hulp. En onze verwachting. Zij in de naam des Heren. Die de hemel en de aarde...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 Of rijkelijk vermenigvuldigt van God den Vader en Christus Jezus den Heere, door den Heilige Geest. Amen. Zoeken wij het aangezicht des Heren. Heren, u gezijt volmaakt. En gij zijt rechtvaardig. En wij zijn onvolmaakt. En we hebben. Door de toevallen van de macht der duisternis. Geen rechte kennis. Meer van u de levende God. Tenzij dat u door de beademing van uw heilige geest ons komt te vernieuwen en opnieuw bedeeld met kennis van God en van goddelijke zaken. En uit de ware godskennis zal ook die ware zelfkennis worden geleerd en die ware zelfkennis die zal tot de laatste snik toe uw kerk doen ervaren ik weet dat in mij dat is in mijn vlees geen goed woont opdat de arbeid van hem die door het dierbare geloof wordt gekend de enige grond en hoop van het leven zou zijn. Want u zijt het o gezegende, een middelaar Gods en der mensen. Die zijt uitgegaan uit de schoot van uw vader, die vlees en bloed heeft willen aannemen, die de broeders in alles gelijk is geworden. Uitgenomen de zonde, want het betaamde hem door wien en tot wien alle dingen zijn. Om vele kinderen tot de heerlijkheid te leiden, de overste leidsman van hun zaligheid door lijden te heiligen. En die wonderlijke geloofsgangen die u komt te houden. Met het voortdurend afkeuren van onszelfen. En door het geloofde toevlucht te weten tot u. O fontein der hoven. En put der levende wateren die uit de Libanon vloeit. Er zal toch het enige leven zijn en blijven. ...van uw strijdende kerk op de aarde. Als ik u heb, Heer, mijn, zou dan nog iets anders... mijn God zijn. En mocht u vanavond, wanneer we samen gekomen zijn in uw huis... ...om met de leiding en de zalving van uw geest bedelen... ...om door het dierbare geloof u aan te kleven gelijk het gordel kleeft aan de lenden van de man en u maar gestalte bekomen in ons hart en in ons leven. Want Heer, dat kennen en dat vervolgen te kennen is zo'n geloofsgeheim op de school van vrije genade. Maar u zijt er niet alleen van den vader gezonden om uw volk te leiden, te leren, te troosten en te bewaren. Maar naar uw eigen woord was het u te gering om op te richten de stammen van Jacob. U zijt ook gekomen tot een licht der verlichting der heidenen. En u zoudt ingaan in het huis van de sterk gewapende om hem zijn vaten te ontroven. En zo mogen ook in dit uur die arbeid nog bekend worden waarin u uitgaat overwinnende op dat u overwon. En er velen zouden worden gevoerd ...tot de zaligmakende kennis van u, het lam Gods... ...dat de zonde der wereld wegdraagt. Zoudt u willen gedenken aan degene die thuis moesten blijven? Zoudt u ook daar nog een zegen willen achterlaten... ...en betonen dat u niet aan tijd nog een plaats gebonden zijt? En als ook uw erfdeel. In de onderscheiden legeringen van de genade en van het geloof. Dat u ze maar voeren met smekingen en met geween. Dat heb u beloofd. Want u zou ze voeren en onder hen zouden zijn blinden, lammen, kreupelen. Zwangeren barenden tezamen. En met een grote gemeente zouden ze herwaarts komen. En ze zouden komen met geween. En met smekingen zouden u ze voeren. En u zou ze leiden in een rechte weg. Waarin ze zich niet zouden stoten. Want u bent Israël tot een vader. En Efraim is toch u eerst geboren. Zoudt u in de strijd. Waarin uw gemeente gewikkeld is. Bij dagen en nachten van binnen en van buiten. De ogen willen ontsluiten. Voor u. Die de leeuw. Uit de stam van Juda bevonden werd. Die overwon. Die triomferde. Die de dood. Die de hel en het graf niet deed en troostvol tot uw gemeente hebt getuigd ik leef in gij zult leven <tiedert> laat in midden van de bangheid van de dagen nog eens blikken in uw handpalmen wat van u zelf getuigde dat u uw kerk daarin hebt gegraveerd en dat hun muren steeds voor u zijn. Wil u een bezoek brengen aan uw wijnstok die je zelf geplant hebt. En uw rijk bouwen te midden van de geest van de revolutie. Aan de einden van de aarde. Het is uw woord heren. Nog het tijdens uw getuigenis de scepter zal van Juda niet wijken. Nog de wetgever van tussen zijn voeten. Totdat de silo komt en op hem zullen de volken hopen. Bouwt uw kerk ook in ons vaderland. Tenmijden wij alle verbrokkelingen en verdeeldheid. Mogen die staf der samenbinding en liefelijkheid niet ontbreken. <coughs> gedenkt aan de noden, de dragenden, die in ziekenhuizen zijn, die worden verzorgd, die worden verpleegd, met uw gedenken, Heer, aan al de verborgen kruisen en dan bovendien aan de louterende wegen, die u goedkeurt en uitdacht voor uw strijdende kerk op aarde. Indien ze zonder kastijdingen zijn, dan zijn ze bastaarden en geen zonen, want u kasteidt toch niet zoon die u aanneemt. En dat de ogen maar geopend zijn voor u, gezegende van de Vader, die in alle dingen zijt voorgegaan. Die zelf getuigd hebt, die achter mij wil komen, die verlogenen zichzelf. En die nemen ze het kruis op en die volgen mij. U zijt het, Heere, die het kruis droeg en de schande verachtte. En om de voorgestelde vreugde dat ook heb aanvaard. Bouwt uw kerk door uw hand krachtig. Wil wegnemen alles wat hindert, wat bezwaart. Wat kan drukken in het luisteren, beluisteren van het woord. Dat ons verstand gevangen genomen worden door de bereidheid van het evangelie. En mogen ook uw knechten u de Heer opdragen. Ook alle zorgen die er zijn, <tiek> ook uw knecht gedenkend die deze week losgemaakt is van de gemeente. Wat heeft de Satan een macht? Heer onder die toelating. Dat zijn de wegen diep die ge met de uwen vaak komt te houden. Maar is het waar dat de vijand ten plaatse van gebed brood. Als een lee bij zegenvieren vieren. En u ten schimp heeft hij die krijgsmanieren tot tekenen gesteld. We zullen u niet altijd begrijpen. We zullen nu wel moeten leren bewonderen. Maakt u ruimte waar wij het niet zien. En geef uw kerk niet over aan zichzelf, maar wil nog een bewaarde zijn te midden van de donkerheid van de tijden. Denk aan al uw knechten die ook deze avond hebben te arbeiden. Moge het zijn onder de leiding en zalving van de heilige. Een ook uw knecht. Een mensenkind. Van gelijke bewegingen. O God. Maar wil hem deze avond bedouwen. Met de geest uit de hoogte. Geef hem heilige vrijmoedigheid. Maar ook bewogenheid. En het besef. Dat de tijden kort zijn. Leid in de verborgenheden van de waarheid. En hoort van de hemel. De vaste plaats van uw woning om Jezus wel. Amen. Wij zingen Psalm 22, versen 11 en 15. Verlos mij van den leeuw die woedt en tiert. Verhoor mij, Heere, en red mij van gediert. Dat sterk van horen rondom mij heen zwiert. Mij staat naar het leven. Dat wordt uw naam door mij met roem verheven. Ik zal uw lof mijn broederen vertellen. Ik heb in uw huis bij al mijn metgezellen dan prijzenstof. En die vet is, eet en knielt voor Israëls Heer. We noemen van Psalm 22 de versen 11. En vijftien. En het is een wonder als we ervaren mogen dat de Heer ons kent, dat de Heer van ons afweet en dat de Heer ook van onze strijd afweet. Wat moet wel een wonder geweest zijn als het hooglied ons vermeldt, de aanstelling, spraak van Christus tot zijn duur gekochte gemeente. Hij noemt ze in het hooglied mijn duiven, Tere <tiedert> benaming van zijn strijdende kerk op de aarde. En u weet wat die duiven is, want ze is een verborgen duif in de kloven. Van de steenrotsen, hoe komt ze daar? Wel, ze is vanwege de belagers van het leven gevlucht. <kijkt> Weten dat de dichter zingt, of gaf me iemand duiven vleugelen. geweest mijn drift waren niet te teugelen. Maar al zo is deze duives vanwege dat het leven bedreigd werd, gevlucht en ze heeft zich bedekt in de steenrots. Als ze daar zit, dan is ze niet toonbaar. En als ze daar zit, dan heeft ze ook geen woorden meer, want de nodiging tot die duiven, ze zijn duidelijk, toon je gedaante. Het is een volk op aardig die zich vanwege doorleefde schaamte niet meer durft te tonen. De weg van de ontdekking is een smartelijke beleving in de ziel. En er zijn momenten in het leven dat dan alle waarden en verdiensten zijn verloren. En zo zit die duivende schaamte van de leven verborgen. En dan komt de nodiging. Toon me nou je gedaante mij. En laat me je stem maar horen. Dus het is al lang geleden dat de gestalte van Hiskia de haren was. Die piepte als een zwaluw En die keerde als een duif. En dat kan lang geleden zijn. Hoe lang al? Hoe lang? En wat een wonder dat dan die nodiging komt. Want ik denk... ...dat ze bij zichzelf al gedacht heeft, deze duiven... ...dat ze nooit meer wat zou kunnen of durven zeggen... ...en dan mag ze de ziel voor het eigen gezicht van God uitkeren. Want, en dat is helemaal onbegrijpelijk... ...dat die gedaante en die stemmen nog liefelijk is in de ogen Gods duiven. Een benoeming van de kerk. Laten we vanavond dus denken aan de benoeming... En de gestalte van de koning van de kerk. Uw aandacht vanavond in het vervolg van onze bijbellezing. Uit het boek Genesis en uit het 49 e hoofdstuk. Denken we vanavond met u te spreken over de versen 10, 11 en 12. Genesis 49, ik lees de versen 10, 11 en 12. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En dezelfde zullen de volkeren gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok. En de veulen zijn er ezelin aan de edelste wijnstok. Hij was zijn kleed in het bloed en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Ik wil de inhoud van deze tekst worden benoemen... Dit is van Juda. Dit is van Juda. En ik denk ten eerste over Judas kroonrecht. Ten tweede Judas gaven. En ten derde Judas schoonheid. <coughs> Dit is van Juda. Juda's kroonrecht. Scepter zal van Juna niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Zijn gave, hij bent zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen zijn er is aan de edelste wijnstok. En zijn schoonheid, want hij was in kleden in de wijn en zijn mantel in wijndruivenbloed, bloed. hij is roodachtig van ogen door de wijn. ...en wat dan verder in deze tekstwoorden wordt benoemd. <tiek> en dan geven de heilige geest getuigenis van de waarheid geliefden. Dit is van Juda. En dat herinnert ons aan hetgeen dat de vorige bijbellezing onze aandacht heeft gekregen nadat vader Jacob enkele van zijn zonen had aangesproken, is hij gekomen bij Juda. En hij heeft daar enkele dingen van gezegd, wie de Juda was, vorige week bij stilgestaan, over zijn naam, dat hij de godlover is, <tacht> om een volk die door de diepte van de val leden. God nooit meer te kunnen bedoelen. En God nooit meer te kunnen beogen. Ooit dus ja op gezegd. Mens kan God niet meer bedoelen. Hij kan God niet meer beogen. En dan het wonder dat dat leven van zijn gemeente verklaard ligt in hem. Die waarlijk en in zijn persoon en in zijn arbeid de hoogste lof. Heeft toegebracht, want hij heeft de deugden van zijn vader in alle heerlijkheid opgeluisterd. <tacht> en in het vervolg van de aanspraak van Juda, beluisteren we in deze schriftwoorden van vanavond hoe dat Jacob een getuigenis geeft van de persoon en van het werk en van de heerlijkheid van zijn juda. We lezen dus in deze schrift eigenlijk... Een, een omschrijving van al datgeen wat wel in hem gevonden wordt. En ik denk... wanneer we dit even rustig overwegen... hoe moeilijk dit is. Als u vraagt om een omschrijving te geven van iemand uit het midden van u... van uw kinderen... ...voor uzelf, dan zijn we overtuigd dat we daar nauwelijks aan kunnen beantwoorden. Want er is immers van ons leven zoveel bedekt en zoveel verborgen... ...dat alleen bij de Allerhoogste bekend is. Je kan over mensen boeken schrijven, levensbeschrijvingen uitgeven... Maar in wezen van de zaak, wat zeggen we dan nog van zo iemand? Zelfs de meeste doordachte levensbeschrijvingen, die zullen toch betrekkelijk worden bevonden. Maar als u vanavond deze schriftwoorden met mij leest en met mij wil open overdenken, en het moet over deze Judah gaan en over de persoon die in hem begrepen is. Waarvan de bruid in het hooglied heeft gezegd. Dat alles wat adem is, gans begeerlijk is. Dan is er misschien wel een begin te maken. Maar dan is er geen einde van te vinden. Ik denk dat de eeuwigheid nodig is. Om de volle heerlijkheid te begrijpen van hem. Die door de geest van de profetie Door Jacob aan ons wordt voorgesteld. Dit is van Juda. En daar ligt nu het hele leven van de gemeente gods in verklaard. En als ik de vraag aan u stelde. Wie is in staat om die omschrijving volmaak te geven. Dan denk ik dat dat alleen maar vermag door de leiding en door de onderwijzing van de heilige geest want diezelfde geest die onfeilbaar de schriften inspireren diezelfde geest die Christus gestolte in de schrift geeft dezezelfde geest vermag Alleen maar Christus gestalte te geven in ons hart en in ons leven. Hier houden alle natuurlijke vermogens op. Hier is geen welsprekendheid in staat om uit te drukken wie Hij is, dan is Hij. De uitnemendste, zulk een, zegt Paulus, betaamt ons heilig, Onozel. onbesmet, afgescheiden van de zondaren. En toch, en toch moet hij gestoten in ons leven bekomen. Paulus' opwekking is niet onduidelijk, was op in de kennis en in de genade. Van Christus. Ik zeg u. De kennis hier op aarde zelfs. Van de meest geoefende kinderen gods. Zal ons moeten doen beseffen. We weten er maar iets van. Maar dan toch wel zoveel. Om de schriften met elkaar door te nemen. Om hem te tekenen. Zoals Jacob op zijn sterfbed dit doen mag. Dit is van Juda. En hoe meer hij gestalte gaat bekomen in ons hart. Hoe meer zal het getuigenis van Johannes de Doper in oefening zijn. Hij moet wassen. En wij moeten maar minder worden. Dus je kunt... De hoogte van de kennis van Christus. Die kunt u afwegen. Naar de gestalte van het hart. Ik heb bij Philpott wel eens gelezen. Dat hij een gelijkenis maakt. Van de kennis van Christus. En het geloofse leven van zijn kinderen. In het beeld van een ouderwetse weegschaal. Hoe hoger. Zijn plaats wordt in ons leven. Hoe lager gaat de andere schaal naar beneden. Dat is niet zo moeilijk om te begrijpen. In het natuurlijke leven <kijkt> zijn de vruchtbomen met de meeste vrucht uit de vetten te kennen. En de takken die de meeste vruchten dragen zijn aan de bomen zelfs te onderscheiden. U weet, sommigen in het natuurlijke leven hebben er wel eens stokken onder gestopt. Omdat de boom de vrucht en de vrachten van niet kan dragen. Kan zijn, ook de bruid weet het. Ondersteunen met de flessen. En ondersteunen met de appelen. Want ik ben krank van de liefde. Christus wordt in het... Type van Juda door Jacob aan ons voorgesteld. Wat kennen we van hem? Er zijn vragen die om antwoord te roepen. Laat ons eerst de exegese van de schriftes proberen op te bouwen. Enkele gegevens zijn niet zo moeilijk om te overwegen. Luistert u maar, Juda. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Dan worden al gelijk enkele gedachten voor ons gelegd die we moeten overdenken. Het gaat over een scepter en de scepter van Juda die niet wijken zal. En van die wetgever die tussen zijn voeten is. En dan komt vanzelfsprekend de eerste vraag tot ons. Wat heeft Jacob toch wel gezien. Toen hij zijn juda aan zijn sterfbed zag staan. Wat welke diepten, welke geloofsgeheimen. Heeft deze man mogen aanschouwen. Toen hij getuigenis gaf van de scepter van Juda. Dan kunt u weten dat de scepter door de koningen, de oud Testamentische koningen gedragen werd. Het was een teken van macht, maar ook van machtsoefening. Het was een teken van genadeoefening. Het was een teken van heerlijkheid. Die scepter bekennen het beeld al onder de oud-testamentische bedeling ten tijde van de twaalf stammen van Israël. Toen had elke stam zijn eigen staf, waarin een type van heerlijkheid was afgeschaduwd. En als u de schriften kent en de rijke betekenis daarvan weet, dan weet u dat toen de heerlijkheid van de godsregering, ...door Korach, Datan en Abiram aangetast werd... ...en de heerlijkheid die de Heer in de bediening... ...aan Mozes en aan Aaron gegeven werd... ...toen heeft Mozes... ...aan die stammen van Israël gevraagd... ...om hun scepter... ...om hun staf... ...even het beeld u duidelijk maken... ...wat heeft Mozes toen gedaan... Toen heeft hij die staven van die twaalf stammen Israël genomen. En die heeft hij voor het aangezicht van de levende God neergelegd. En daarmee gezegd dat het opperste gezag bij hem rust. Die hier op aarde waar macht en heerlijkheid bedeelde. Het was op Mozes zeide: In deze staven ligt... Een toonbeeld van geschonken heerlijkheid. En van geschonken macht. En heren. Die wordt nu aangetast. Die wordt nu aangetast. Wilt u nu antwoord geven. En dan kent u het goddelijk antwoord. Psalm 2. Is wel duidelijk. Vrees heren macht. Dienst majesteit. Buigt Bevend. Op gezicht van zijn vermogen. En kus de zoon. Van ouds u toegezeid Het was een toonbeeld van heerlijkheid. En een toonbeeld van macht. En andere voorbeelden zeker kunnen u genoemd worden. Wie zou om het u duidelijk te maken. Wat hier in deze schriften ons gezegd worden. Niet tegelijkertijd denken aan dat ontzaglijke tafereel dat zich afspeelde bij de koningen van de Perzen. Toen hij Veros daar op zijn troon zat en zijn scepter in zijn hand had, als een teken van macht en van heerlijkheid, als een teken van genadig. En wie zal dat beeld niet weten en wie van Gods kinderen kent daar bij wijle ook wel eens wat van, van Esther. Kom ik kom, dan kom ik kom. Toen ze met haar vonnis... met haar dood vonnis... nergens geen ruimte meer vond... en nergens meer inkom... en van alle kanten het waar was... en toen mij alle hulp omviel... en niemand meer zorgde voor mijn ziel... toen dat gespan ze van alle zijden omringd had... en ze links en rechts niet anders kon vinden... dan de schaduwen van de dood... en in haar leven... ...vertolk later door de dichter waar beleefd ik lag gekneld in de banden van de dood... ...en de angst van de hel, maar alle troost deed ik missen. En toen die uitgang, weet je, naar die koning... ...die daar zat in heerlijkheid en in macht... ...die die scepter in zijn handen droeg... ...kom ik, kom, dan kom ik, kom ik zal toch maar tot die koning gaan... ...en toen dat uitreiken van die scepter, dat genadebewijs... ...deze zal ik zien, de normen en de verslagen van geest... ...en die voor me woord beeft ...en als ze met het des doods niet gekomen was... ...en als daar geen hopeloos geval gestaan had... ...en er geen uitgeschut mens gestaan had... ...en het aan dood opgetekend schepsel gelegen had... ...had ze nooit, nooit die scepter gekregen, nee... <kijkt> Ze heeft dus een plaats. Ze heeft ook een functie. En u ziet Jacob door dat dierbare geloof. Door de geest van de professie. Dat de eeuwige scepter van macht en heerlijkheid. Zou toebetrouwd zijn aan hem. Ik toch. Heb mijn koning gezalfd in Sion. De berg van mijn heiligheid. En alleen deze heenwijzing is een ontzaggelijke maar ook een rijke evangelieverkondiging voor een ten dode opgetekend volk. Die geen kant meer uit kan. En waar vinden we ze nog? Echt waar? Die, die geen kant meer uit kunnen. En ik zeg u, mensen, als we zo'n gaatje hebben, dan kruipen we er nog doorheen. De heren, onze weg gaat om tuinen ik zeg u en we hebben zo'n gaatje dan kruipen we er nog doorheen maar zijn volk die kan geen kant ging, komt meer uit daarom is deze boodschap dit is van juda een uitnemende boodschap een troostvolle boodschap voor een erfdeel die hem dan zien mag door dat dierbare geloof Sions koning is van eeuwigheid de scepter toe betrouwd en deze scepter zal zijn functie hebben in het leven van zijn gemeente. Begrijp je? En het wonder als dan deze Jacob mag zeggen en die scepter zal van Juda niet wijken. De heerlijkheid van zijn koningschap. We weten is later profetisch vervuld geworden. In de heerlijkheid van het koningschap van David beelde maar. Salomo seru babo, tekenen. Dat macht en heerlijkheid in hem afgeschaduwd is. Maar wat heeft, wat heeft Isaiah toch vergeblikt mensen. Toen hij van zijn heerlijkheid getuigde. Een kind geboren. Een zoon gegeven. En de heerschappij is op zijn schouders. En daarmee heenwijzend. Dat de zaak van de gemeente gods. Door de eeuwige vader Betrouwd is in de handen van die medere Juda. Hij laat de hel nu maar woeden. Hij laat de aanslagen tegen de kerk en tegen de koning maar doorgaan. Hij laat de vijanden maar juichend aan plaatsen van het gebed. Maar ik toch heb mij een koning gezalfd in Sion. De berg van mijn heiligheid. En mensen, dit koningschap. dat zal door de wereld en door de hel en door de godsdienst niet weggenomen worden. De scepter zal van Juda niet wijken. Ja, goed luisteren wat deze godsgezand ons zegt, want deze scepter, ik heb u dat in het beeld van Esther duidelijk willen maken, heeft zijn functie als een scepter van vrede en gunst bijder wel eens om verlegen geweest. Zou je het. In je eigen leven. Terug kunnen vinden. Gans hulpeloos. Tot hem gevloeden, Die zal hij. Ter redder zijn. En zie mij heren. Die elk moet duchten. Tot u vluchten. O mijn God verlaat me niet. Als dus die kerk met al zijn zuchten. En zijn zorgen. Een plekje vindt. En wat ik u heb laten zingen, die zijn leven nu niet meer heeft kunnen houden, dat vrome zaad die op God betrouwden en die dan door dat dierbare geloof en de openbaring van hem, die de scepter van zijn vader gekregen heeft, een toevlucht mag weten onder alle omstandigheden van het hart voorwaar ze hebben hem als koning leren kennen. Ze hebben door het dierbare geloof een tijd in hun leven leren kennen. Dat ze de wapens moesten inleveren. En de wapens wilden inleveren. En de wapens konden inleveren. Ja, toen al. Maar God is toch vrij machtig en almachtig. ...in de toebrenging van zijn gemeente... ...in de bekering van de zijnen. Maar u zegt als ik u nou goed hoor dominee... ...dan zeg je dus als je met God te doen krijgt... ...dan word je als een vijand ontdekt... ...en dan moet je als een vijand de wapens uit je vingers gehaald worden. Ja dat hebt u goed begrepen. Dat hebt u goed begrepen. Of wat voor beeld hebt u eigenlijk... ...van een mens en wat een mens door de diepte van de val geworden is... Hij is niet in een neutraal terrein terechtgekomen. Hij is niet een willend en een gelovend en een begeerig mens geworden. Hij is een dodelijke vijand. En als God de mens arresteert dan vindt hij in de dodelijke vijandschap van je leven. Je hebt me overmocht en ik ben overmocht geworden, zingt die gemeente de dus zee. En wat een wonder als we dan met hem al zo... ...te doen krijgen... ...en hem toch als koning in ons leven gezocht, begeerd, gekregen hebben... ...want hij is van Israël God gegeven. Zo heeft die koninklijke scepter nogal wat te zeggen. En weet je... ...die vijandschap... ...en die opstand... ...en dat eenleveren van je wapens... ...moet je nog alles doen hoor... ...want die rebellie hier van ben, dat is nogal wat... En die opstand tegen de wegen gods, dat is nogal wat. En de eenleving wat een mens is en een mens blijft op de school van genade, dat is nogal wat. Want mensen, we halen die maat niet meer. En we halen dat getuigenis niet meer. Die mens die moet elke keer maar weer in en overwonnen worden op de school van vrije genade. En wat is het dan een wonder te mogen weten? En die scepter die zal van Juna niet wijken. En nog een gedachte ingelezen. Die scepter is natuurlijk niet alleen tot troost en bemoediging en leiding. En bewaring van zijn gemeente op aarde. Maar dat is ze wel. Daarom zullen de poorten van de hel de gemeente niet overweldigen. En daarom al is het waar wat David moet zeggen. En is stieren heer uit Bazaan vuil verwoed omringt me van alle zijden. Maar ze winnen het niet. Want Abbasans hemel hoge berg met zijn heuvelen Sion terg en waan het overtreffen. Maar ze zullen het niet doen. Daarom heeft die skepper zijn waarde voor zijn gemeente. Maar ook een scepter ter beveiliging. En tot straf van hen die snoot zijn afgeweken. Want hij zegent die scepter en die ziet hij en die toont hij zijn gemeente. Maar die scepter laat hij ook zien aan degene die Sion Gram zijn. En dan zou er een breed terrein vanavond voor ons zijn. Hoe hij die scepter gebruikt. Tegen degene die hem en zijn gemeente Gram zijn. O, oh, als hij die scepter, als die een volk van God. Dat weten Gods kinderen. Ook wanneer ze krachteloze, machteloze en uitgestreden... ...ja, uitgevochten over de aarde gaan. En hij is, het gaat opnemen, want hij neemt het altijd voor zijn gemeente op. Houd dat nu maar vast. Hij neemt het altijd voor de zijne op. En hij die sceptreus gaat uitreiken. Ja, het is waar wordt. Goddeloze volk wordt haast tot das... Zal voor zijn oog vergaan als was. Dat smelt voor gloeiende kolen. Maar God richt zijn gemeente. Maar God richt ook over zijn gemeente. En hij richt ook over de vijanden van de gemeente gods. Want die scepter die zal van Juda niet wekken. En al is dan het toppunt van vijandschap bijna bereikt. Maar geen uit. Nog een vorst zal zijn zetel onderdrukken. Zo heeft Jacob door het dierbare geloof ons wonderen mogen getuigen. Van hem die de scepter van zijn vader ontvangen heeft. En dan staat er in de schrift, goed maar mee lezen: Nog de wetgever van tussen zijn voeten. <kijf> En opnieuw wordt het beeld van een koning op een troon ons voorgesteld. We hebben zojuist begrepen dat hij daar eerst zittende is voorgesteld. De staf tonend aan de zijne. Genadevol uitreikend aan de zijne. Maar ook tuchtigend over de vijanden heen. En u ziet Jacob het tweede beeld van deze Juda. Dan zit de koning op de troon. En die scepter. Die hij zojuist in zijn hand had. Die ziet hij nu geplaatst. Terwijl hij op de troon zit. Tussen de voeten van de koning. Dat is het beeld. Wat Jacob door het dierbare geloof ziet. En wat de heilige geest aan ons komt voor te stellen. Eerst de koning in de oefening van zijn macht. En dan. In het type van Juda de koning. Met die staf, die wetgever. Zo tussen zijn voeten. En al zo overziet hij de ganse wereld. En al het wereld gebeuren. Want die wetgever die staat tussen zijn voeten. En dat wil zeggen dat hij niet alleen een koninklijke macht heeft. Maar dat hij ook een macht heeft tot regering. Tot oefenen van die regering. Door zijn heilige wetten. En dan worden er twee dingen aan ons voorgesteld. Die koning kennend in zijn gunst en in zijn genade. Doet die koning ook kennen in zijn heilige wetgeving. En die heilige wetgeving nu. Die is bij hem. De wet van zijn vader is hem toebetrouwd. En de wetten die hij aan zijn gemeente geeft, meedenken, zijn in eeuwigheid uitgedacht. Daar in de stilte van Gods eeuwige vrederaad overlegde de drie enige God al de wetten en al de bepalingen die voor zijn duur gekochte kerk op aard zouden gelden. En die wetten zijn niet zwaar, want hij regeert zijn volk rechtvaardig en wijs en zacht. En nu, uit die stilte van die eeuwigheid, heeft hij niet alleen een troon en een kroon van zijn vader betrouwd, hij is ook een staf van zijn vader betrouwd. En nu moet u al die wetten die de vader hem betrouwd heeft gaan uitvoeren. Hij is dus Israëls grote wetgever. Daarom schrijft hij in het leven van zijn kinderen hun, zijn wet in hun ingewanden. En komt er in het dienen van hem een innerlijke lust om naar al die geboden in alle volmaaktheid te leven. Ja, die wetgever die staat daar tussen zijn voeten. Houdt uw beeld vast en nu liggen er natuurlijk een zee van gedachten om met u te gaan denken... Als deze koning, deze wetgever nou eens gaat regeren in ons leven. wanneer het waar is en onze koning is van Israëls God gegeven. Dan, dan komt er een, een innerlijke en een door Gods geest gewerkte gehoorzaamheid. En die gehoorzaamheid die doet buigen voor wat hij als wetten ons voorhoudt. En dan zijn we geneigd wanneer we dit horen te denken aan dat oud testamentische volk. En dan te denken uh, aan de burgerlijke wetgeving in Israël, aan de ceremoniële wetgeving of aan de zedelijke wet en de wet van de tien geboden. Niet waar, want hij is toch de grote wetgever en dan, dan denken we dat daarin zijn arbeid en het leven van zijn volk is bepaald. Niet waar hoor, hij heeft nog heel andere wetten ook. Hij heeft de wet van het geloof. Dat is ook bij hem. Van eeuwigheid heeft zijn eeuwige vader vastgelegd. De wet van het geloof. En die wet van het geloof. Dat is een wet die geschonken wordt. En dat is een wet die door hem gehanghaafd wordt. Waardoor dat dierbare geloof zich gaat richten. Naar de openbaring van de schrift. Moet u eens opluisteren. Het ingeplankte, de wet van het geloof... ...die reguleert zich naar het woord. O, oh, dan krijgt dat woord zo'n wonderlijke beduiding. Een geheel andere inhoud. Wij gaan lezen en begrijpen... ...wat we voor die tijd niet verstonden... ...want het geloof is een vaste grond der dingen... ...en bewijs der zaken die men niet ziet. Dan gaat die wet des geloofs komen in dat leven dat zo wonderlijk, zo wonderlijk ervaren wordt. Dat is een wet die zich openbaart... zowel in het wezen van het geloof... als in het welwezen van het geloof. Dat is die wet, dus geloof die zich openbaart... in de planting en in de wasdom... in de habitus en in de actus van het geloof. Zoals een eeuwige vader het geloof uitdacht... Zoals dat zou functioneren in de harten van zijn kinderen. Daar heeft hij van zijn vader het eeuwige opzicht over gekregen. Moeilijk? Nee, want daarin kun je Gods kinderen kennen. Daarom zal de Heer in het leven van zijn kinderen het geloof werken. Zal de Heer in het leven van zijn kerken de oefeningen van het geloof schenken. En nu is de Heer soeverein in zijn handelingen met zijn gemeente. Maar God doet daden van het geloof. En die daden van het geloof vinden overeenstemming in de harten van zijn kinderen. Geloof dat maar gerust door. Als God geloof verheerlijkt, wel weldaden schenkt, gronden gaat leren. Dan is er altijd onder het opzicht van diezelfde koning iets wat zo duidelijk is. En wat zo helder is. Wat dan? Die krijgen in die gangen van dat geloofsleven. Elkaar te begrijpen. Elkaar te verstaan. Elkaar over te nemen. Want het is diezelfde wet van het geloof. Die door de heilige geest. Onder de opzien van de koning. In het leven verklaard wordt. En daarom ontstaat er een zoete wonderlijke vereniging. In het leven van God. Gods ware kinderen... ...die met dat waarachtige geloof bedeeld zijn... ...al zijn dan de onderscheiden tijden aan te wijzen... ...maar om het kinderlijker te zeggen... ...zoals de Heer altijd gewerkt heeft... ...om volk te oefenen in het geloof... ...zo zal het door alle tijden... ...hoe komt het toch dat er zo weinig vereniging meer is? Zouden we niet onder de koninklijke scepter van Christus... ...door het dierbare geloof geoefend worden... Wordt het niet meer een zaak van, van subjectieve gevoelsargumenten? Terwijl het geloof toch daden heeft waar je bij bent geweest. Wat de heer, nu moet je van mij niet vragen om al die weldaden te benoemen. Maar ik wil over de zaak spreken. God werkt het geloof. En dat is door hem in de oefening van zijn koningschap naar buiten openbaar. Daarin ontmoet de kerk elkaar, Daarin vindt de kerk. En valt ook de scheiding, valt ook de scheiding van wat van God is en wat van God niet is. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wet. Hoe komt het toch? mag het persoonlijk zijn? <coughs> Volk van God, dat je met het een verenigt en met het ander niet. Hoe komt het dat je het een in je hart krijgt? En het ander niet. Hoe komt het. Dat met één zoete wonderlijke bang er ontstaan. En met een ander niet. Weet u dat. Omdat de wetgever tussen zijn voeten is. Daarom. En dan moet ik vanavond met u spreken over de wet van het geloof. Maar ik zou ook met u spreken kunnen. Over de wet van de hoop. Over de wet van de barmhartigheid, Over de wet van de liefde. Want dat is een brederij. En dat berust bij die wetgever. En die wetgever heeft die scepter tussen zijn voeten. En die haalt de wereld er niet uit hoor. En de duivel ook niet. Maar de mens ook niet. Want de soevereiniteit van Gods welbehagen wordt in zijn koninklijke heerlijkheid openbaar naar buiten. Die scepter die staat tussen zijn voeten. En hij zal dat heerlijke godswerk naar buiten openbaar. Ik sprak over de wet van het geloof. Ik spreek over de wet van de hoop. Ja. Uw hoop. Uw kudde woonde daar. Hoop op de Heer gevromen. Wanneer de Heer door het dierbare geloof oefent in de weldaden. En de hoop gaat gloren in het leven. En die wonderlijke getuigenis van de heilige geest in de harten worden gelegd. En de kerk door het geloof die hoop mag oefenen op zijn persoon, op zijn werk, op zijn trouw, op zijn barmhartigheid. Die hoop die de kerk deed getuigen, zou hij het zeggen en niet doen, en spreken en niet bestendig maken. En o hoop op de heren gevromen, en is Israël in nood. En er zal verlossing komen. Die hoop die niet beschaamt. Omdat de liefde gods in de harten is uitgestort. Dat is die wet des geloofs. Die hem van den vader betrouwd is. En zo krijgt die gemeente gods zijn vereniging op alle terreinen van het leven. En dan niet te vergeten de wet van de liefde. Of niet? Er is toch een wonderlijke liefdewet? ...en die wet van de liefde in eeuwigheid uitgedacht... ...en hoeveel van Gods kinderen hebben dat onderwijs van de hemel niet ontvangen... In de strijd van het leven, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde... ...en daarom getrokken met goede tierenheid... ...en toen die wet van, het, van de liefde in de ziel ingestort werd... ...om de Heere hartelijk te beminnen... ...altijd te beminnen, onder alle omstandigheden te beminnen... En te haten wat God haat en wat God bedroeft. Dan is het die wonderlijke ingestorte liefde die aan de zijde gods blijft. Die trekt en die in zijn gunst doet delen. En de koning heeft me gebracht in zijn binnenkamer. En we zullen zijn uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. Het is opnieuw wat niemand kan begrijpen, maar wel wordt beleefd, al komen ze van verre landen. Hun harten die smelten dan toch ineens. Dat is die wetgever. Begrijp je? Hij die die scepter van zijn vader gekregen heeft. Om dat uit te voeren. En mensen omdat het in zijn koninklijke bediening begrepen is. Zal het niet anders kunnen. Het leven van Gods kinderen dat mogen we niet nivelleren. Dat mogen we niet aards gaan overdenken. Dat is hemels in zijn beginsel. Hemels in zijn schenking. Hemels in zijn oefening. Hemels in zijn beleving. Zo heeft deze Jacob door de dierbare geloof... naar het kroonrecht van Christus gewezen... zeggende... en... de scepter zal van Juda niet wijken... noch de wetgever van tussen zijn voeten totdat de Silo komt. En dezelfde zullen de volkeren gehoorzaam zijn. Dan gaan we over de gaven denken. Maar laten we eerst maar zingen. We zingen op psalm 33, het tiende vers. Zijn machtig arm beschermde vromen. En redt hun zielen van de dood. Hij zal in rond doen komen in dure tijd... En hongersnood en de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. Ik zal Hem nooit vergeten en mijn helper vergeten al mijn hoop en lust, de tiende van 33. Zal van Judah niet wijken, Die wetgever niet van tussen zijn voeten. De koningschap van Christus. Dat functioneert van Adam tot de laatste daar verkorenen toe. Het zal zijn bijzondere openbaring krijgen. En Jacob ziet dat door het geloof. Totdat de silo komt. En met de silo. Is de duidelijke openbaring van Christus in de volheid van de tijd aangewezen? En dan gaan we denken: Silo. Het woord Silo kan je vertalen door rustaanbrenger, rustgever, rustschenker. De heerlijkheid van het koningschap van Christus zal zijn hoogste luister bekomen. Wanneer hij in de volheid van de tijd komen zal. En dan zal de heerlijkheid van zijn koningschap openbaar worden. Reeds de engel Gabriel verkondigde dit aan Maria. En deze zal groot zijn. En de troon van zijn vader David hebben. En zijn koninkrijk. Zal geen einde hebben. En nu gaat Jacob zeggen. Dan zal hij zich openbaren. Als de silo. Hou even op beeld vast. Want ik geloof. Aan de voorwerpelijke. En aan de onderwerpelijke waarheid. Ik geloof dat de schrift doctrinaal is en dat de schrift prakticaal is. En nu kan er nooit een praktische schriftbeleving zijn, als we de voorwerpelijke waarheid doctrinaal niet verstaan. Want dan knoeien we met het begin en we knoeien met het leven. Daarom zal het beide in ons leven noodzakelijk zijn. Als dan hier gesproken wordt dat dat koningschap van Christus zich openbaren zal. En hem die de grote rust aanbrenger is totdat de ziel komt. Wil dat zeggen, dat bevat een belofte. Hij komt. Hij komt. Een uitziende gemeente die uitziet naar zijn volmaaktheid. Wordt door Jacob getroost. Hij komt. Totdat die silo komt. Dat ziet dus op een weg die leidt naar zijn komst. Een toeleidende weg. Vindt u dat ouderwets. Maar ze is er wel. Al zo zal de Heer zijn kinderen voeren. Door die koninklijke leiding en zijn scepter. Tot de openbaring van hem in de volmaakte rust van de ziel. En toen ben ik gaan denken. Ik zou dus met u kunnen vragen, met u kunnen overdenken. Hoe heeft hij die rust aangebracht? Dat is een belangrijke vraag. Maar de tweede is niet minder onbelangrijk. Hoe wordt die rust geschonken? En hoe wordt die rust in de ziel ervaren? Dus dan zullen onze ogen toch in de eerste plaats geopend moeten zijn voor de wijze waarop hij de rust voor zijn gemeente aanbrengt. En dan voert dat ons in een wonderlijke lijn naar zijn gaven. Want alles heeft hij moeten verwerven in zijn middelaarsbediening en in zijn middelaarsheerlijkheid. Als hij de rust voor zijn gemeente gaat verwerven, betekent dit dat er betaald moet worden. Dat de zonde uitgedelgd moet worden. Dat de verbroken gemeenschap hersteld moet worden. Dus de openbaring van hem is nodig voor de benodiging van hem. Dat kan toch een kind begrijpen. Als hij dus niet geopenbaard wordt in zijn rustaanbrengend werk, kan er in de ziel toch nooit een begeerte naar hem ontstaan. Als u gaat winkelen, even tussen, en al die etalages zijn leeg, dan is er toch niets wat u trekt en niets wat u begeerlijk maakt. Daarom zal de Heer aan zijn gemeente hem gaan openbaren. Hij is het niet alleen, maar wat doet Hij? En daarom zal de Heilige Geest vanuit de schrift hem gaan tonen in zijn middelaarsarbeid. Zowel in zijn leidelijke als in zijn dadelijke gehoorzaamheid. Dan komt een tweede vraag. Namelijk, dan moet hij verklaard worden hoe hij de rust verwierf, maar ook hoe hij die rust schenkt. Hij schenkt toch die rust? En dan is het toch bevindelijk duidelijk, als hij die rust schenkt, dat er in de eerste plaats een nodiging tot die rust is. En tot wie komt die nodiging dan van die rust? Want dat zegt hij toch zelf, deze is silo in Matthäus 11, vers 28, kom herwaars tot mij. Er is dus een scheiding, er is een trekkend vermogen nodig. Kom herwaars tot mij, gij allen die vermoeid en die belast zijt, en dan zal ik u rust geven. Dan heeft dat te maken met de trekkende boodschap uit het eeuwige woord van God, dat altijd een voorwerp heeft, de vermoeiden en de belasten. Dus deze silo die krijgt waarde voor een volk die de rust opgezegd is. Maar dat valt niet mee mensen. Als God in de natuur daar weder geboten, de mens de rust op gaat zeggen. En wat wordt het een ingrijpend beleven als de Heerde dan de rust gaat wegnemen uit al datgene waar een mens in beginsel de rust in zoekt. En waar ze grond in zoekt en waarden in zoekt. En als de Heere daar nu het leven uit gaat halen en de grond uit gaat halen en mensen gelooft dat, dat dat gebeurt. Want als je nooit de grond van onder je voeten weggehaald bent, zal hij nooit waarde krijgen in je leven. Maar wat is het een troostvolle boodschap. Als er nou vanavond dus een erfdeel zijn mag, die zegt man ik heb gehoopt dat ik rust krijgen zou. Ik heb erop aangewerkt om rust te vinden voor mijn ziel. En ik heb wel eens gedacht en gehoopt: als ik dat ervaar en dit beleef en dat weet, dat mijn ziel rust zou krijgen. En er is zo'n andere gang in mijn leven gekomen. Dat recht van God is gaan opsteken in mijn leven. De breuk van mijn leven is opengelegd. Mijn geestelijk onvermogen is getoond. En de Heer heeft me doen graven. In de diepte van mijn bestaan. Graaf nou maar dieper mensenkind. En graaf nou maar dieper. En dan zou je nog meer gruwelen vinden. En dan vraag ik aan u. En wat hervoer je dan? Dan zal die kerk zeggen. En toen ben ik van een bekeerd schepsel. Een onbekeerd mens geworden. Want ik hield niets meer over. Als grond voor de eeuwigheid. En toen heeft de Heer hem in mijn ziel verklaard. En hem in mijn ziel geopenbaard. Mensen. En toen is er in dat hart. Door de heilige geest. Een verlangen ontstaan. Een begeren ontstaan. Om hem. Om hem van de vader te ontvangen. En dan dat eeuwige wonder. Ik heb het over. De beleving van de ziel. Totdat die Silo komt. En wat hier profetisch staat van de komst van de middelaar. Zal ook profetisch in ons hart en leven een keer moeten plaatsvinden, mens. Hij komt hoor, hij komt. Maar in het leven van een uitgeschud mens. Die in de rusteloosheid van zijn leven doorleefd heeft. En ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Schoon mij de dood voor ogen En dan dat wonder. Totdat hij komt. Weet je. En dan hoor ik de bruid. Want dan weten we dat we schriftuurlijk zijn. En dan zit ze daar in de eenzaamheid. En dan gaan de ogen open. En ze hoort en ze ziet. Ziet hem me komt. Springend op de berg, Springend over de heuvelen. Ze ziet hem komen. En haar hart gaat uit. Want ze zegt. Het is de stem van mijn liefste. Want dat durft ze voor heel de wereld te beleiden: dat hij de inhoud, de begeerte van haar hart is. Liefst. En dan komt hij dichtbij, hè. Kalezo komt hij dichtbij. En dan staat er, maar, maar. Toen heeft ze alles gezien. Toen had ze alles verlangd. En toen dacht ze dat het te dichtbij was. Niet vol, dichtbij, hè. En toen stond hij achter de muur. Ja, en toen kon ze er niet bij. Ze keek wel door die tralies. Wat een stand hij in de genade. Toen zag ze door de tralies het voorwerp van de geloof. Het voorwerp van de hart. En ze kon er niet bij. Ze zag het liggen. En ze kon het niet pakken. Zou het toch waar zijn? Dat zien geen hebben is. Zou het toch. Toen stond hij achter de muur. En dat was de muur van het recht. En die muur van het recht die moest gesloopt worden. Want hij kan niet buiten de muur van het recht om. En mensen, hoe kan je door die tralies heen kruipen. He. En je kan proberen je handjes door die tralies heen te pakken. En dan kan je misschien in hoogheid zeggen, nee ik hem ook, he. Maar die muur heen, die muurvolk van God's. Totdat die ziel komt. En niet alleen in de openbaring. En niet in, in de verklaring. Maar ook in zijn wegschenking. En meneer schenkt hij zich nu weg. In de weg van recht mensen. In de weg van recht. Als die kerk voor die rechter gedagvaard wordt. En die rechter zijn eis laat horen. En een onbetaalde schuld. En een overvuld recht in de ziel openbaar wordt. Begrijp je. Dan staat hij daar bij zijn vader. Voor de kerk verborgen. Maar daar in de vonniswaardigheid van de ziel. Probeer je plekje maar aan te wijzen. Waar je het voor God opgegeven hebt. Toen de hel je waardig was. Toen een moment in je leven aanbrak. Dat je is onder God je vonniswaardigheid aanvaard hebt. En niet anders dacht dan eeuwig naar de hel gestuurd te worden. Toen begrijp ik, toen. Toen openbaarde hij zich als een geschenk van de vader. In zijn tussentredende arbeid. Ik wil niet, O, oh, ik wil niet tot de het Wat een wonder. En dat plaatst hij zich als de silo voor het aangezicht van zijn vader. Met de volle prijs van zijn bloed. Totdat die Silo komt en de eeuwigheid hem gaat openbaren. Als een geschenk van de Vader in haar hart gelegd wordt. Door het dierbare geloof omhelsd mag worden. En de heilige geest is in Christus. En daar gaat de zonde van de kerk. In de zee van vergetelheid. En ik gedenk dezelfde niet meer. Totdat de Silo komt, moet ik verder over de weg van heilig spreken Totdat die Silo. Kijk hier wel naar uit. Naar de oplossing van je leven. Naar de vervulling van je hart. En weet u wat nou zo'n wonder is? Er staat nog iets en dan houdt ik de rest maar voor de volgende keer. Weet je wat er dan ook nog staat? En, en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Dus, dus die heerlijkheid van die gezegende silo hè. Die, die zal nou zijn. Dan zullen de volken gehoorzaam zijn. Dan kan je natuurlijk voorwerpelijk zeggen. Nou ja mensen. Nou ja. Dat is natuurlijk die dichter van 87. Hè? En de Filistijnen en de Tyriën en de Moren. Die zijn in Sion voortgebracht. Dus dat ziet op die toebrenging. En de einden der aarde zullen zien het heil onze God. En ze komen aan door goddelijke licht geleid Om het nakroos dat de Heer al toebereidt. Te melden het heil van zijn gerechtigheid. En grote daden, zekerlijk toch gaat in vervulling. Maar, maar hoor je nou bij die volken? Ben je ook wel eens een Filistijn geworden? En een moor die nergens meer bij hoort, net als die Cananezen, weet je wel? De kruimels, want het brood was voor de kinderen. Dat je zo wel eens in de kerk gezeten hebt. Zeg ik, ben je volk hoor ik niet. Ik ben ook maar een heiden. Een uitgeschudde dwaze heiden. En die volken, hè, die komen nou. Door dat goddelijke licht geleid. Om het nakroos dat de Heer wordt toebereid. En dat het waar is. Dat heeft de Heer het betoond. Want die de raden hebben gezien. Het heil onze Schots. De Evangelie is gekomen. In Italië, Spanje, Noord-Afrika, Frankrijk, Duitsland. De Nederlanden. Uh, ...mogen in beroek met een hoopje van dat heidenvolk nog bij elkaar zijn... Oei, als te horen hoe God een mens bekeert... ...en langs welke weg dat dat nou gebeurt, het is wel een donkere tijd, vind je niet... ...maar dan toch maar vasthouden aan die oude en die bevindelijke waarheid mensen... ...en die volkeren die zullen hem gehoorzaam zijn, Veedag geen wonder... Als een mens die nergens bij hoort en zich nergens bij kan rekenen, het een keer van God mag opgeven. En het waar zal worden, zie mij heren, die eldmoedig tot u vloot. Zo zal de Eer de waarheid van zijn woord waarmaken. die De toebrenging van zijn koninkrijk zal doorgaan. En als je nou vanavond hier zit, misschien ben je zo de kerk wel ingekomen. Misschien hebben ze wel gezegd, men, wat ga je doen? Wat ga je doen? ...daar komt nog een hoopje van dat ellendige volg bij mekaar. Hm? Die hier en daar nog wel eens wat kruimels vinden... nog wel eens wat drinken mogen uit die rots. Ja, zeggen van binnen wat ga je erbij doen. Het is voor jou toch niet meer mogelijk. Er is zoveel aan je leven geklopt en er is zoveel genodigd... ...en er is zoveel gevraagd, er is zoveel gewaarschuwd... En er is zoveel indrukken in je conscientie geweest. En je bent overal maar overheen gegaan. Dus voor jou kan dat niet meer. zou toch kunnen dat je zo zit. En die volkeren zullen hem gehoord zijn. En als er nog staat dat nog een Filistijn en een Moor en een Amoriet nog bekeerd kan worden. Hm? Onder, onder die koninklijke scepter te leren buigen. Ja deze God is onze God en is ons deel, ons zalig. Ik had toch veel meer willen zeggen hem. Laat hem dat maar voor de volgende keer houden. Ga maar eventjes toepassen. Jacob heeft door de dierbare geloof gezien. De heerlijkheid van het koningschap van Juda. En nu wordt dat wel een bedreigd koningschap. En het is een aangetast koningschap. En het is een uh, gehond koningschap. En het is een verwerpelijk koningschap. En de wereld die spot. En ze gaan dan ons vaderland allardig meedoen. Ze we moeten er allemaal van terechtkomen, wat? Ja, maar die sceptre die zal van Juna niet wijken. En die wetgever niet van tussen, want die haalt de duivel er niet van tussen hoor, mensen. Nog in, nog uit langs verst. En die krijgt de mens er ook niet van tussen. Want die heeft de vijuwige vader aan hem toebetrouwd. En dat is in goede handen. En de zaak van de kerk is in goede handen. Dat heeft Jacob gezien. Herinner je dat hij in Egypte was? Herinner je dat dat een uitgestoten volkje was? Dat dat een bedreigd volkje was? Maar die koning die leeft. En die zal voor zijn heerschap hij instaan. En die gemeente die zal zalig worden totdat de einde der aarde zullen hebben gezien het heil van onze God. Dat is een ruime boodschap. Voor een onrustig volk, voor een heidevolk, voor een buitengesloten volk. Die toch bij hoogtijden van het leven wel eens zeggen mag. En onze koning is van Israël als God gegeven. Amen. Wien is waardige God? Ach, heren, u zijn alle dingen van eeuwigheid bekend. Dit is van Juda. En we hebben gezegd, heren, we kunnen er wel aan beginnen. Maar, er is geen ende aan. En we hebben er een klein beetje van gezegd, een heel klein beetje. Maar, het zou onder uw lieve raad dienstbaar kunnen zijn. Om die geestelijke onderdanen van u, ook koning de kerk, toch een hart onder de riem te steken. En te horen dat de zaken in uw goddelijke handen liggen. En dat de leidingen van uw kerk in uw handen liggen. En dat die scepter er nog altijd is. En wat Esther eenmaal gedaan heeft. Dan zal uw kerk wat meermalen moeten doen heren. En bij de voorduur inleven. Kom ik om, dan kom ik maar om. Maar ik zal toch tot de koning gaan. En dan bent u die nooit beschamende rotsteen. Uw oude gemeente zong. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Hoe zwaar hoe menigmaal we ook zijn wetten schonden. Hij straft ons naar onze zonde. niet. O die rijke bloedbediening. Waar we vanavond wat van hebben willen zeggen. Heren. Maar u mocht ons de gelegenheid genegen. En geven daar nog eens op terug te komen. Past u wat toe, trekt er nog onder uw koninklijke macht en heerlijkheid. Wil het te kort verzoenen ons over de wegen leiden. Geef een beetje geloof, heren. Een beetje geloof in dat leven van uw volk om op u te zien. Om eens in te belekken in die handpalmen waarin u uw kerk hebt gegraveerd en u hebt het zelf gezet. O, mijn duiken, We zijn in die kloven, dat is ons... Dat we ons gedaan te maar tonen mag, En dat de roepen naar u maar geboren mag worden. Want u slaat schoon oneindig hoog op hen het hoog, die nederig knielen. Bewaarder is Israël, bewaar ons als het appel u ogen. En dat om Jezus wel. Amen. We zingen van 145, het tweede vers. Ik zal o heren, die ik mijn koning noem. De luister van uw majestein en roem verbreiden en uw wonderlijke dame diep ons zag en ga de slaan. Tweede van 145 is de slotsang van de gemeente.